We gaan verder. De hele bedoeling van onze studie, om steeds dieper en dieper te gaan. Hoe dieper, hoe hoger. Ja, dieper kilim, dieper ga je in de kilim, ga je hoger in op de geestelijke ladder. En dan verkrijgen wij onszelf. En dan een mens wordt bestendig tegen alles wat je, wat je, wat je tegenkomt. Alles je wordt niet beïnvloed door, door wat dan ook. Jij kijkt naar de reclame, je geniet van alle dingen ook. Jouw uiterlijke kant geniet, en terwijl en jij, maar jij wordt niet de dupe van alles wat, op je, wat je op je huh? op je pad. Want wij kunnen het niet eens overzien, hoe gevaarlijk de omgeving is. Welke omgeving dan ook? Wat gevaarlijk betekent? welk gevaar? Alles wat leeft, wil hebben in deze wereld. Ja of niet? Vanaf de, de eerste, de meest primitieve... Uh, manifestatie daarvan. Je kan dat zien zelfs in de koralen. Ja? Probeer nou in de zelfs. Ze uh, kunnen zelfs een mens daarin pakken. Er zijn wel momenten wanneer het ook zelfs mens kan. De mens kan het niet eruit komen. En laat staan allerlei feestjes, et cetera. Dus alles wil pakken. In deze wereld, goed weet wat <laughs> we, alles wil pakken. Dus tot en met de meest caritatieve instellingen toe, alles wil pakken. De mens, de ziel pakken. Ja? Niet als er geen vlees, dan ziel. Pakken we dan de ziel. Op allerlei manier pakken. En erg moeilijk het is om wie is dan volwassen, wie kan komt tot de wasdom om niet de dupe daarvan te worden. Want dezelfde politici die dan, de andere of andere leiders, die dan de andere te pakken kregen, zelf worden zij gepakt. De ene trotse maatschappij, die wordt opeens van een dag op een andere, wordt opgevreten door een ander. Zo'n bank in Nederland, dat was een trots van Nederland. Ja? Onbreekbaar, onkreukelbaar. Opeens van een dag op een andere opgevreten. En al die multinationals die slapen niet. Want elke dag kan de laatste zijn. En het is echt zo. Wie opkoopt het op? Alles wil in deze wereld alleen maar hebben. Dat is niets anders. En dan zien we dat een grote vis eet, een, een kleine vis in deze wereld. En dan weer een andere die komt. Dan die haai, een haai komt, een nog grotere haai die eet, een andere haai ook. Dat is deze wereld. Dus wat ik betekent deze wereld. Alleen leven in deze wereld, dus alleen le leven door deze wereld zonder verbondenheid met de geestel, met het geestelijke, dus de, met de hooglengtes van waaruit uit, van het silout, waaruit al het uh, goede komt, ook chassadim komen in deze wereld geen remedie in deze wereld is. Alleen maar gegeten en ge gegeten worden. Zonder verbondenheid met het hogere. Niets nee. anders. Zo is het. En daarom, uh, als, daarom is iedereen is onderhevig natuurlijk aan dat soort aan uh, allerlei pogingen van elke andere I, uh, of een mens, of wat dan ook, om de ander op, op te vreden. Het is werkelijk zo. Dus, dat betekent, door de reclame, door dat, door allerlei dingen. Voordat je in de winkel binnenkomt, een bepaalde service heb je nodig, moet je goed opletten. Als je een loodgieter nodig hebt, moet je goed opletten wat je doet. Eenmaal thuis, eenmaal jij gaat een order geven... Dan gaan ze dat berekenen, dat berekenen, allerlei dingen, dat gaan ze berekenen. Nou, dat ja, dat hebben ze allemaal, allerlei, allerlei dingen. En waarom? Het is, het is normaal, het is de wereld, het is deze wereld. Dat is goed opletten. Daarom, wat wij leren is iets dat, dat jij weet dat in deze wereld, dus alleen deze wereld, zonder verbondenheid met. Heel zonder het zoeken naar, zich verbinden, naar de verbondenheid met het doel van de schepping. Dat dat is alleen maar te uh, pakken krijgen. En dat, dat door deze studie word je, en dat is echt wat ik zeg, wat ik leer in de zogers zelf, dat jij wordt onpakbaar. Niemand zal je dan kunnen pakken. Voor wat dan ook. Als je daarmee zal leren dat het... Want jij zal dan niet bereikbaar zijn. Voor wie dan ook. Jij zal niet bereikbaar zijn voor uh, religieuze. Welke uh, vorm van religiositeit dan ook. Want zij komen er niet aan toe duidelijk. Waar, daar waar zij schieten omhoog. Dat is niet meer. Ze kunnen niet verder dan... Dan waar ze kunnen omhoog schieten. Maar verder zullen ze jou niet pakken. Lekker? Dat zullen dus de, de, door de mooie praatjes van hen, door de et cetera, jij zal, niet, jij zal ontlopen om eh, als een visje gepakt worden door <coughs> hen. Dus in, el, in elke vorm, in elke vorm van, van wat je gaat doen, jij zal niet laten jou pakken. Eigenlijk, jij zal, waarom? Jij zal dan die verbondenheid weten tot stand te brengen tussen die vier punten naar de jesot. En daar is niemand voor tegen. Niemand is op op, opgewassen om dat te doen. Want niemand heeft de toegang daarnaartoe. Ook geen religiositeit absoluut, laat geen toegang daarnaartoe. En daar zit jouw, Belenden, daar zit jouw persoonlijkheid. En daar zit, dat, daar zit eigenlijk de toegang tot de. Daar zit eigenlijk het mechanisme, het ongezelligheid, het, het, het uh, veelloze mechanisme in de mens, dat laat zich niet bedonderen. Alleen daar, als de mens zich verbindt met zijn je Daarom is het altijd goed als je dat altijd zo doet, ook in de zaken, en alles wat je doet. Altijd opletten en altijd weten dat de buitenwereld is net zo als die koralen die alles willen maar pakken. Ja, like of als een uh, uh, net vanuit het spinnennet, spinnennet, overal zijn er spinnennetten. Het is normaal, het is alleen maar leven in deze wereld. Eten, gegeten en gegeten worden. Maar als je je verbindt met de terretjesot, dan verkrijg je iets wat, geen, wat in deze wereld, wat deze wereld niet opgewassen is, daartegen. En daarmee ook, dat ook, word je beschermd, daardoor dat jij geen fouten zal gaan maken. We gaan verder. Dus um, dat is voor de Arabische. Dat hij he heeft zich als het ware gebogen. Hij he heeft zichzelf voor die stem wat hij had gehoord. Dat hij alles gehoorzaamde aan deze stem. Dus niet aan iemand, maar dat. En dan al zijn verlangen, wat he, waar hij wel zijn gewend. Uh, zijn wens kwam in vervulling, met andere woorden. Dus hij, wat hij wilde, kon hij bereiken en, en bevatten. 28. We zes zomer. Allaien, Temirin, Satimin. Bekije 29, Eina. En dan de mesh Meshatatin, behol Alma, is taklu, 30, we hamu, dubbele punt, 28, we en dat is wat de zogeren zegt. Alleen, de hogeren, dus die stem, ja, de stem die terugkeerde, die ging, da. die zei dat. Alleen, de hogeren, zij die in de hoogte zijn. Tamir in Satimin. Zij die ver, ver, uh, verhuld en verborgen. verborgen zijn. Bekijchei 29. Eina. Zij wiens ogen open zijn. Inon, inon de Meshadet in Alma. Zij die rond... Uh, zweven uh, begoor Arma in de hele wereld. We dat het in zweven betekent, niet alleen zweven, het betekent in de ruimte, als het ware, uh, vliegen. Over de hele wereld. liggen boven de wereld. Is dat klok? Kijk, we gaan nu. En kijk aandachtig en ziet. Dubbele punt, dertig. Tatayen, de michin, satimin. Bechorejoen. itaru, dubbele punt, dertig. Na de dubbele punt. Tatayen, en nu gaat hij zich richten tot de lacheren. Lageren, de lacheren zegt hij. Zij die laag zijn. De michin, zij die. Slapen. Satiemen. Wiens oge, ogen. Satimin satiemen verhult zijn. Begore, begoregen. In hun oogkassen. Uh, 31. Itaru Ontwakt. Wijs waker. Dubbele punt. De volgende paar De rechter kolom, Hasulam. Een lo twee lo hebben dan man dubbele punt erg belangrijke ding je zegt de vorige pagina de regel 31 na de dubbele punt Hakarus de orakel of de verkondiger Orer een lo aan de op die wekt deze zielen op dus, dus door zijn verkondiging, door zijn uh, oproep, gaat hij dus die zielen, op, uh, zielen opwekken. Opwekken betekent opwekken tot leven. Tot, uh, de, de Havo, welke zielen? De Havo, de volgende pagina, de eerste regel, de rechter kol kol kolom. Zayatien, die luisterden en lemelule le me de melulle Shimon de horden van de Rabbi Shimon. De Havutaman. we gam eilu de lohavitaman, dus de heinen, die zielen let op, die daar waren, en we gam eilu de lohavitaman en, uh, en ook de andere zielen die daar niet waren. Dus die orakel, ja, stem, dus die wekte dus de zielen op, uh, als we zeggen, opwekken, eh? opwekken in de zin van, inspireerden, als het ware, tot, ja, riep op de zielen die zaten daar, bij, in de yeshiva, in de Talmud-academie van Rabbi Shimon, en de andere zielen die daar niet aanwezig waren, die ook, die hij ook had uh, opgeroepen. Oproep was ook tot hem. Punt. Twee na de punt. En daar waren twee, twee klassen, twee groepen, die daar aanwezig waren. Ja, twee groepen. Ik kan je ook zo zeggen. In Kita is een klas. Maar zo, twee klassen als het ware, waren daar. Zoals het uh, gezegd wordt, hieronder. Drie. Weze <speaking in the future> is om er. Allah in Istaklu, fir wechamu. Tatta in, demichin wegholde. I taru. Dubbel opend. Drie. Wat hij zei ons dat er twee groepen waren daar. En dat is wat hij zover zegt. We zeggen maar, en dat is wat de zomer zegt. Allaien, hij zei die hoog zijn. mieren die verborgen zijn, we goelen. Is taklu, hij zei tegen hen: Kijk nou, kijk aandachtig. Vier, we gaan en ziet. Ja, tegen, tegen diegenen die hoog zijn. En dan zei hij ook, vier na de koma: Tataien, de in, we goelen, itaro. Zij, <coughs> zij die beneden zijn, die slapen enzovoort. zo so fort. wees wakker, ontwak, uh, ontwakt. Dubbele punt. Hakarus, vijf, Ja, zal de hollenschamot en zodanig. lebet kitot. dubbele punt Dus vier na de dubbele punt. A karuz jetzale necholne schamot at sadikim. De oproep kwam uit <coughs> naar alle zielen van rechtvaardigen. We gillekotam en verdeelde hij in twee klassen of deelde zij in in twee dus in twee in twee categorieën. Zes, dubbele punt. Alles zit in ons. Wat wij nu leren, is alles hetzelfde. Zit ook in ons. Wat we niet denken alleen dat het ergens anders is. Hetzelfde wat Rabbi Hia vertelt, is ook de kracht in de mens. De opvatting. Het stadium waarin Rabbi Hia verkeert nu. Dat wat hij wil zien, hij wil bevatten, het niveau wat hij wil bevatten, de toestand waarin uh, Rabbi Shimon zich bevindt, etc. En dat is ook hetzelfde the, met ons. Als we leren dat wat Rabbi Hia uh, naar verlangde in zijn visioen en wat hij gezien had, dan maken we het mee. Zo so is het precies hetzelfde. Kijk, wat. Als we nu zo horen, dan is het, trekken we als het ware samen met hem omhoog. Zo moet je oh, jezelf van binnen ook vrijmaken, dat jij meegaat aan wat je hoort. Eindelijk? Dus denken aan jouw ateret jesot, ateret jesot, jouw ateret jesot, blijft op zijn plaats. En, terwijl, en tegelijkertijd, diezelfde ateret jesot, die steekt op. Laat hem omhoog steken. Punt. Dubbele punt. Zes. Dubbele punt. Kat, alaf, hi. Kadishei, elionim. Tamirin, zeifen, setimin. Shezahu. lepekichot, ei Olishotet behol, acht. Alma, kara kara, zei staklu, uryu, wijeru, klomar, neigen, zei hem shiiku, aurota, ielim, dehainu, be, bezwata, tin hada, im, hakat, abet. שחי קול ונון משריין אלב דאזלין מיט מיתהארхин בתארקדוש ברוחו ושכינתה ואזלין תבלף מיתארхин משכינתה ומחנה או תם תתאין דרטין דמיח Satimin, behoreichon. Schehem michin, veertin. Yesheinim. We or einehem. Satim, behorei, einaim, vijftien. We lahem kara, shiitoru. Punt. ons eidleh. Zes. Dubbele punt. Kat Alef, de eerste klas. De eerste groep, wie hij aanriep, die karoos, die orakel. Die kadischei elonim, dat zijn de hogere heiligen. Tamirien zeven satimen die ver verborgen en verheuld zijn let op. Die de opening van ogen waardig werden. De zielen natuurlijk, ja. De zielen van de mensen die hij zegt, die noemt die dan de hoge heiligen. O, Bahol lechotet... alma. En dat zij waardig ook weer opzoming van wat zij waardig werden. En lechotet betekent. Uh, Zoals vliegen, ja? Zich rond, rond, vliegen. Zoals de zielen doen dat, rond vliegen. En, dat, en om rond te vliegen over de hele wereld. En de hele wereld, wat is hier de hele wereld? Dat zijn zeer Ook de absolute van de zeer ja, Waarom de hele wereld? wereld is alles wat zeer en ook is. De hele wereld is dan met de Waarschijnlijk ook de absolute van de en ook. Dat is de hele wereld. En misschien nog meer. Weet, we zullen zien. La hem kara aan hen riep hij, de orakel, de verkondiger, ze is de dat zij zouden om hen te laten kijken, aandachtig, en and laat zij en Zien. Klamar, dat wil zeggen. 19. Wat betekent dat? Hij zei tegen hen. Kijk, aan, kijk en zie. Wat betekent dat? Hij gaat ons uitleggen. 9. Shyam dat laat zij de hoge lichten aantrekken. Ja. De heino, dat wil zeggen. Wat betekent dat? Let op. Dat, dat betekent. The Haino that it will say. Bet Saftah Hada betekent samen met Totin Hakatabet, samen met de tweede groep. Shehi Kol Inon Meshariin, that is well, like the tweede groep. That is al deze, and here he gives you opeens in het Aramees stuk, the, al deze uh, Meshariin betekent in het Hebreus Machanoot, uh, Kampen, ja, al die legers, beter te zeggen, al die legers, uh, elf de Azlin, met Targin batare Kadosborogu, die bleven uh, zwervend achter de Kadosborogu en zijn Schina lopen. Dus de Kadosborogu, dat is dan een pin. En schina, schina, dat is dan de nukwa Maar goed, van de zeerlpien. En dat is beneden. Zie je dat? Dat is dan beneden. Dus beneden bestaat beneden en boven. Dus hoger betekent waarschijnlijk... dat dit waarschijnlijk... zij die komen tot de bina. En lager, dat zijn waarschijnlijk... ja, daarom geloof je dat hoger. En de lagere die lopen dus... zwevend, zwervend als het ware... Uh, uh, achter de Kadosh achter de Zerantin en de Nukwa. Dat is een lagere. Dat woord, het uh, tweede woord in de regel 11 is een Aramees, en Met, uh, metat, dat is in het Hebreeuws so zou so ik zeggen dat uh, uh, minad de dood, de dood not van nad nad Huh? met na dood, ja, dat zou ik, zou, ik, zou ik zeggen. Dus zwerven die of uh, huh? ja, zo huh? van nad, nee, van nad, nad zoals in Adam was ook nad, nadwen en die die bleven dus uh, rond, rondlopen, zwerven, ja. Da, ja, ja. We aazelen we aazelen twaalf. Met de Tatrin, met datrin, En zij blijven dus gaan, zwervend van de Schina. Dus zwervend van de Schina, de Schina. Nood de dood. Noden dood met, ja, nood de Dat zij zwervend van de Schina. Dus zij steeds willen dus de Schina uh, nabij komen. <coughs> Om en hij noemt zij die lagere, ja, lagere zielen, maar die beide nodig zijn, zie dat wat hij zegt? En hij, hij riep dus, hij riep twee groepen, hoge en de lage. En die beide moeten elkaar, die hebben elkaar nodig, beide. Om we gaan je nog, het is al pas begin, straks gaat hij alles uitleggen. Om me gaan en hij noemt hen dat taaien, de lacheren. Dus de zielen, de lacheren, dertien. Maar die wel, die hij richt zichzelf tot de beiden. Want die beiden, die beiden die dat waard zijn. De lacheren, en hij noemt hen, hen lacheren. De, de meegen, die slapen. En slapen betekent wanneer slapen wij? Wat is een kenmerk van slapen? Ogen dicht zijn. Hoogdicht zijn, ja. Als ze ogen dicht zijn, dan slapen. Betekent, slapende betekent dat... Ze zijn chassadim, hebben ze. Dus alleen maar... Uh, Katnoot, als het ware. Alleen maar chassadim, maar niet nog niet... Uh, licht hoogma, dus... Dat zij dat niet hebben zoals de hogere. De hogere, die kunnen al... Uh, uh, mogen de gaia ontvangen... Ja, regelmatig, dus dat zijn de hogere zielen, zoals hij zei. Maar deze slapende zijn. dat waarbij hun oogkassen zijn verhuld. Verhuld betekent gewoon dicht. Ja, net zo dicht. Dat ze de dat zij slapen, zegt hij. 14 je schenim, dat zij slapen, in het e Breusuk Je schenim, dat zij slapen, We oor eenij hem, let op wat hij zegt, En dat licht, licht van hun ogen, Wat betekent dat zij, zij slapen? Dat licht van hun ogen verborgen is, Behoor in hem uh, in hun, uh, hun uh, oogkassen. Ja, dat we dat zij nog geen Gadloed kregen nog. De zielen die wel werken, maar dan naar hun niveau hebben ze nog niet dat niveau bereikt. Dat zij, uh, zoals de eerste klas, de eerste groep, vijftien, en aan hen had die geroepen dat zij moeten ontwakt worden. 16. Uh, we gaan door want dit uh, is erg hoog wat we leren. Daarom is het, het like, wel dat gewoon doorgaan. want het is erg hoog want hoog betekent zoals so we hebben dat geleerd dat de hele les meegaan met jouw atyidti zot meegaan waar hij ons naartoe brengt. Het is net al een trip, wat wij maken geestelijk, waarbij de op, so moet blijven bij jou, bij iedereen van ons. Iedereen heeft zijn eigen aparte Atheritiesot. En met hetzelfde Atheritiesot wat vrij is, komt, zich meedoet aan wat hij zegt, net zoals Rabbi hier dat meedeed, ja. Aan hem die orakel zei dit, dat en dat. Hij luisterde naar die woorden, hij Deed zijn ogen om naar ze waren van binnen naar beneden. Hij luisterde en gehoord had, <coughs> en daar kreeg hij alles. Heb je dat gelezen? Alles kookte dan de bevatting en kon hij dan krijgen. Maakte zichzelf ontvankelijk, en dat is precies hetzelfde wat wij moeten doen. De regel 16, of daarvoor gaan we naar boven, naar de regel 3. zie je, er valt niets te tekenen met die, met die engelen. Er valt niets te tekenen, zie je? Het bord is leeg. Want, uh, ik zou niet weten hoe op te tekenen iets nog op het niveau van de engelen. Of nou orakel, nou wie weet hoe de orakel eruit ziet. Teken eventjes op, <coughs> op het bord, orakel. Weet je wat orakel, hoe de orakel eruit ziet? Dat is Uiteindelijk niet, niets proberen, alles wat wij leren heeft absoluut geen enkele, enkele beeld, geen enkele voorstelling kan het zijn. Alleen, qua krachten, die drie dienstverhoudt, altijd die dienstverhoudt naar de krachten zien en de wereld in die wij naar krachten. Stap voor stap zullen meer en meer zien hoe, hoe geweldig. De, dat systeem werkt van die krachten naar die werelden en naar de tien sferoten zelf. In elke tien sferoten heb je alles. En dan zal alles kan je uitleggen. Alles. En niet alles, zal alles helpen. dat het uitleggen is misschien, uh, want er zijn ook de sferoten, die drie eerste sferoten bijvoorbeeld, die kunnen we niet uitleggen. De eerste drie sferoten zijn. Uh, pas na de Gmartikun kunnen we dan uh, zij echt dan zullen zij ook wisselen kilim hebben om zij te echt daadwerkelijk te bevatten gar, ja gar hebben we niet maar de zeven onderste sirot, wel ja, dat is genoeg en de rest kregen we ook wel alleen maar ormakief, alleen dat omringend licht maar niet in onze kilim maar wel omringend licht. No. En wat is wat wij kregen van... Ja, als omringend licht helpt ons. En um, ook een vorm van de bevatting. Let op. Dat omringend licht is ook een vorm van de bevatting. Alleen het is nog niet in mijn kilim, als het ware. Ja? Daarom voelt het als de toekomst. Bestaat een toekomst. Alleen in onze ...omdat wij niet gecorrigeerd zijn... ...denken wij aan de toekomst. Heel. Daarom denken wij aan de toekomst. Dat is niet absoluut... ...absoluut niet... Uh, ...gezond aan de mens... ...om echt veel met zich... ...met de, met de toekomst bezig te houden. Maar dat betekent dat de mens... ...verlegt zijn leven naar later. Later... nu niet... ...ik moet nu dat, ik moet nu dat... ...maar later, mag morgen... Weers, maniana, en er komt niets van terecht. Alleen nieuw kunnen we leven en niet in de toekomst. En de toekomst hebben we plaatje, hebben we, waarom? Omdat we steeds verleggen, elke keer later, later. En daarom later wordt erg zwaar. Bla, beladen het later. Maar, maar alles ten koste van het leven wat het echt nieuw is. He? Daarom is de toekomst, de toekomst absoluut niet. Moet je nooit iets met de toekomst alleen flitsen, maar niet meer. Alleen nieuw leven. Nieuw leven betekent dat het alle, niet in het hoofd, dat alles al gezakt heeft, is naar, naar jouw lichaam. Dus van de krachten al van binnen zijn in jouw lichaam. Dat is het leven, dan proef je, dan zie je alles. Het leven zit in jou. De volgende. Um, Bet, nun, sorry, nun dalet. De regel drie. En dat is ook de wortel van dat woord, van dat zweven dat nad, ned. Nad. Nun dalet. De regel drie. Um, man... Menechon die hachukha Mehafhan lenehura. Ve Marira merira lematka adfir lo yatun hacha. Punt. Dus eigenlijk waar hij spreekt vandaan, nu de orakel, ja, dat de stem spreekt eigenlijk van de, de toekomstige plaats van de ziel, ja, waar de ziel later naartoe zal komen. Of tijdens het leven waarin de mens uh, zichzelf zo so, so opwekt, dat hij kan ook meegaan, ook daar is ook de plaats waar de zielen ook, later ook terechtkomen, zullen komen, wanneer de mens al niet meer in zijn fysieke omhulsel zit. En dat is wat hij zegt, Man drie de regel drie, maar de heine van jullie, die chashuha wie gashuja me afgaan, die de duisternis heeft omgezet in het licht. Weta Amen, alle Lematka. En die, die smaak in die uh, zal proeven. Die wat... Uh, wat bitter, wat bitter is, dat die zal het proeven als zoet, als het zoete. Adlo jatun hoge, voordat hij hier zal komen. Punt. Gewoon opnemen in jezelf, בתיקן פיר מן מניחונדי מהקן בכול יומא לניחורה דנאгер בשאאת דמלכה פייב פאקיט ליי אילתא ויי יתקר יתקר ויי Vier punt. Maar, menechoon, wie van jullie, degene van jullie, die mechak aan, beholjoma, die verwachtte elke dag, lenehura, het licht, de nahir basha'ata, die dat dat zou gaan schijnen. Basha'ata op het moment op het uur. De Malka. Waarin de Malka. De, de koning. Vijf pakket. De Elate. Wanneer de koning. Zal. Uh, denken. Herinneren. Zich. Aan. Herinneren. Die, aan de. gazelle, Ja. gazelle Of. Elate. Elate. Zo bestaat zo. Ja. gazelle Gezelle. Of een uh, vrouwelijke hert, zo so iets. een Elata, dat is een vrouwelijke hert. Uh, Weet jij en en um, en so, een um, dierbaar hebben, dierbaar. Erfahren, weet kare en zal aanroepen Malka, Mikoël Mlachin, de Alma, de koning van alle koningen van de wereld. Straks komen we naar de vertaling, hij zal het preciezer ons vertalen met. .Man de lo met sapei zes. Da behol joma behahou arma letle hulka hoge. Kijk nou, goed geweldig. woord is deze? komt ook veel helderheid bij ons. Man de lo met sapei da. Wie dat niet. Wie, de, wie, er niet naar, wie er niet naar uitkeek in deze wereld. Dus waar wij leven nu. Uh, elke dag. Van zijn leven. In die wereld bedoelt hij. Bedoel in deze wereld. Let le goelke Heeft geen. Heeft geen deel aandeel. Ja? Aan, geen aandeel hier. Daar waar. De orakel vandaan spreekt. Van die. De plaats. Van eigenlijk de, van de plaats eigenlijk van de Yeshiva van Rabbi Shimon. Dus Yeshiva, de Talmudacademie Academie van Rabbi Shimon. Natuurlijk denken we altijd direct aan Svat. Ja, maar dan denken we aan het materiële ding. Maar wat hij bedoelt natuurlijk, de Yeshiva van Rabbi Shimon, hij bedoelt natuurlijk in de Hogere. altijd, weten dat er altijd. Goed kijken, niets bestaat hier wat niet een wortel heeft in de hogere. Okay. Geen mens, geen, geen grasje kan, zoals men zegt, geen grasje kan hier in beweging, uh, gaan, gaan, gaan, kan gaan groeien, zonder dat men van boven zegt groei. Dus uh, geeft men als het ware een opdracht om te groeien betekent de wortel van de, ja van elke ding heeft de wortel zit in het hogere zo so ook is ook dit uh, wat we hebben gezegd wanneer de schepper zei tegen Moshe Moshe Moshe ja wat heeft hij gezegd ermee waarom twee keer nodig of of Shmuel wordt ook gezegd Shmuel Shmuel of uh, Josie, Josie, Josef, Josef, ook okay. twee keer, het was meerdere malen zoiets so gezegd. Want er wordt gezegd eerst over de aardse, laten we zeggen, mens, de ziel die hier is. En dan wordt het gezegd tegen de wortel van deze ziel, die in de, de, in de, de plaats is waar de wortel van deze ziel is. Tegen beide wordt gezegd, want dat is, beide zijn eigenlijk lager dan Hashem die spreekt tot Moshe. Die spreekt dus van, tot twee Moshe. Moshe in de hogere en Moshe in de lagere. Zo is het ook hier, hij zegt, dat wie dat niet verwacht, wie dat niet verwacht, hier op aarde. die zal ook hier niet komen, die hier op aarde niet verwacht. Het hele, het heel, het heel, ja? Uh, huh? Nee, bedoel, het goede, et cetera, die we niet, niet verwachten, dat licht van, et cetera, dan zal die ook daarna dat niet hebben. Als de mens hier op aarde alleen maar op het materiële uit is, dan heeft hij ook geen verbondenheid met zijn eigen wortel boven. Uh, ja, en dan kan die ook dan niet komen waar hij niet, waar hij niet uh, doorgedrongen was hier op aarde. En daarom is dat verwachting wat we hebben. Waarom, daarom is ook de verwachting van de mens wat de mens heeft geestelijk. bedoel, ik niet alleen maar verwachten dat in hiernaam al zo, maar dat, uh, dat daar zal ik, be ik beloning, een beloning ontvangen. Maar betekent werken aan jezelf. Wat, wat is de verwachting? Dat is die... Dat is dat steeds oplatte steken van jouw authority is zo bij elke beweging wat je doet. Dat is die opweging. Dan ga je, wat ga je dan doen? Je gaat doorboren steeds de, al, die, al die lagen en, uh, en, en, en eigenlijk kom je tot daar waar je later zal komen na wanneer de ziel zal vertrekken. Het is eigenlijk naar je bron, naar je. Dat is wat hij ook bedoelt. Dat het de volmaakte toestand van de mens. Dus Moshe die hier is en Moshe die in zijn volmaakte toestand is. Dus dat is de dat is wat werd gaan Moshe, Moshe, etc. Dat is wat hij ook zegt. Mi, nog een keer, 19. Mi is mi, uh, hier ja, same, staan wij of niet. Waar staan we nu? Nee, yes, 16. Zestien. Oké. Okay. En nu goed opleiden we zeer belangrijke dingen die, die wij leren nu, 16. Dus hier we spreken we niet van Sfera hier en Sfera daar, maar iets, zeer fijn speciaal. Die verbondenheid tussen beneden en hoger en, en boven. 16. Od dalet. Uh, wat, wat zeg ik? Bed dalet. Waarom is het bed dalet hier staat? Scan fout. Oké, sestien, maak dan 16 In plaats van bed dalet, maak het en uh, noon dalet. Ja, dus bed verandert in noon. Non dalet. Man, minechon, die, wie van jullie, die, et cetera, dubbele punt. Mimikem, wie van jullie, degene van jullie, Asher 17, hafach, goshechleor, die, die, die om, omgeset had, transformeerde de duisternis in het licht, en dat is wat wij doen. Wij doen niets anders. Wat wij doen, hoe ho goed onthouden, wat wij doen is transformatie van duisternis in licht. Niet dat wij iets zelf kunnen iets doen. Maar altijd wat wij alles wat wij doen is telkens wanneer ik niet, wanneer ik uh, wil iets doen omwille van het geven, lukt het mij of niet, dan betekent dat ik ben bezig met het transformeren van duisternis in licht. Dat is wat wij doen. Dan zegt hij dat, kijk, wie van jullie, wie degene, wie transformeerde duisternis in het licht, we hamar yet am lo tok, en de bitter, bitterheid zal voor hem, zal hij proeven als. Zoete, als zoete. Oftewel, beter zitten. En het bittere zal hem zoet smaken. Bit, Let op, o de 18 meterrenche kan. Let op, dat is een voorwaarde. <laughs> Kijk naar nou <coughs> de voordat. Voor Nog voordat hij hier kwam. <laughs> dus voordat de mens daar naartoe naar boven is gekomen. Dat jij al de moeite heeft gedaan. Dat jij transformeerde steeds de duisternis in het licht en jij probeerde wat je beter vond, dat jij probeerde dat uh, als, als uh, zoete te ervaren, te rechtvaardigen, dat het beter is, dat het zoete is, nog voordat jij hier kwam, dus in, in, in het hogere. 18, de heino, dat wil zeggen. Bij Odo, Bachaim, Baulam, uh, voegt ons erg eenvoudig toe, uh, dat wil zeggen, terwijl hij nog in het leven was in deze wereld. 19. Mimi kem, Asher b'achol yom hu mitzapele or 20. Amir bashaa Shemuelah po et ha'ela, ha'ela. Shaz 21. Met Gadeel, kavot ha mellach. Win al kol mellach, 22 haulam, punt. 19, nader punt. Mimikem, wie van jullie? Ook boven moet het ook in de 16e regen beginnen, ook zo. Wie van jullie? ...de Degene van jullie, asher bachol yom die elke dag met sapele oor kijkt uit naar het licht. Dat is wat mensen moeten doen, dat is wat wij doen ook. Telkens, wanneer jij je ateret je soort doet, stegen naar boven en niet naar beneden, dan, ver, dat betekent dat jij op dat moment kijkt uit naar het licht. Altijd kijken uit naar het licht, in welke toestand dan ook. Dan bouw je jezelf en hier en daar. Eigenlijk, dat is het leven wat je opgebouwd wordt. Geen andere manier van leven is. Anders is alleen maar het bestaan totdat tot een de mens dement wordt. Alleen maar uit, uit, uitleven dat klein beetje... Ner een klein beetje dat van dat klein lichtje wat in de mens, aan de mens gegeven is... Uh, om hem in staat te stellen ooit zichzelf te corrigeren. Als dat op is, dan is het op. Dan zit iedereen weer in de bejaardende huis. Allerdings, <kuggen> et cetera. Prachtige bejaardenhuizen waar is geen leven. Eigenlijk, dat is wat hij ook zegt. Wie heeft dat hier opgebouwd? Die zal dat. Uh, dus alleen die, dus Mimi Kem 19. Wie van jullie, degene van jullie, Asher Bachol, Yom, hoe met sapele? or wie van jullie elke dag kijkt uit naar het licht, zal niet zitten in een, in een bejaardentehuis. Ja, ergens, ja, in ellende in en in alles al. In, echt waar, zo so is het, zo so is het, 20. Hame Yir Basha'a. Ah, dus wie van jullie die elke dag verkeekt uit naar het licht dat schijnt op het uur wanneer de koning, Hamelach, Poket, het wanneer de koning uh, bezoekt uh, de gazelle, betekent zijn vrouwelijke partner, betekent. Sha'a, dus de zeer en noekwa. Sha'a zei in mit met mid Gadilka dat dan uh, vergroot wordt de glorie van de koning. En dat jij hebt dat veroorzaakt, mijn toevoegingje, door jouw uitkijken naar het licht. Duidelijk, uitkijken naar het licht betekent dat jij doet jouw ateret je omhoog trekken. Dat betekent dat jij hebt veroorzaakt dat. Waarom? Waarom is het zo? Wie denkt waarom is het zo? Eerlijk, er komt niets van boven als het van beneden wordt niet aangewakkerd. Ja of niet? Als je richt jezelf op je attaret, je zult. Ja of niet? Altijd van hetzelfde van van dezelfde traptreden kan je doorgeven naar de volgende, dezelfde traptreden. Ja of niet? Kijk, ateret jesot, ha, natuurlijk gaat het via de tiferet, et via de middelste leen, maar de, het eindpunt, de eindpunt is, van wie? Nee, van ateret jesot geeft uiteindelijk naar, altijd naar ateret jesot. Altijd, handje tegen handje. Dus als, let op, als, als telkens wanneer jij ateret jesot opwekt, jezelf, tak? Dat wel waar dan ook. Dan komt het uiteindelijk bij wie in het operationele systeem van de absolute. Bij wie Bij? ateret van wie? Nee, eerst, maar eerst, ze hier aan pinnen mal goed. ja of niet? Belangrijk is, Ja goed, jawel, maar, maar juist in de, omdat het Jezot is, Jezot behoort bij wie? bij de zeeranpien, ja of niet, dan komt het uiteindelijk je ateret wat je opgewekt had, komt dan tot de aterat je de tides, en het van de zeeranpien, ja of niet, en die geeft dat dus wat betekent dat, dat jij veroorzaakt dat, hier is dus, het, dat jij veroorzaakt dat de koning, en de koning dat is de zeeranpien, dat die bezoekt de gezelle, dus de bezoek, de die, die maalgoed. Door jou, elke opwekking die jij doet, al is het maar een minimale opwekking. Dan de ware opwekking. Dan de, jij draagt daarbij dat deze jouw opwekking komt tot de ateratjesot van de zier en hij geeft aan de maalgoed. En de maalgoed geeft aan jou en aan de hele wereld. Dat is wat hij ook zegt. En uitkeken betekent, dat is ook uitkeken, omhoog, met jouw atherd, zo niets anders, op geen andere manier. En daarom natuurlijk is, geloof is, is de cruciale iets. Alles moet met geloof gepaard gaan, alles wat we leren, dus daarom, ja, net zoals hij vertelde over Rabbi Shimon, in de, dat hij op de vleugels van de, engelen gingen omhoog, zo doe ook op de te telekens, leer dat doen hier, dan zal je ook thuis dat ook doen. Duidelijk. Ga mee met jouw ateret zoot, hier, jouw ateret zoot staat vast op jouw eigen plaats. Het gaat niet om dat je iemand, iemand jou meesleept, maar jouw ateret zoot, de hogere, die steekt op en die gaat mee omhoog. Tijdelijk? en huis na de les hebt gezien, dat de engelen, die staan altijd beneden op, waar je dan, waar ze niet kunnen komen, da, dus en Atsilut komen ze niet, ze blijven, hun, hun regio is bria Ravasiya. dat is de plaats van de engelen. Dus daarom wachten ze op jou, daarom wachten ze ook op, en dan wanneer je gaat terugkeren, laten we zeggen, naar na de trip omhoog, dan zullen ze jou ook brengen naar de, plaats waar jij bent geweest, naar jouw Zoot, dat als paal boven de water staat. En natuurlijk krijgt ook jouw Zoot, dat beneden stond, kreeg dan een toegevoeg, toegevoegde waarde, en die ook in staat is nu om een klein beetje weer omhoog te komen in de mate waarin jij opgewekt was, in deze keer. En zo steeds, steeds jezelf opwekken. Kijk nou, de stem zegt, wek, wek jezelf op, of ontwak, ontwak, steeds ontwaken uit de materiële, uit, uit het materiële bestaan. Niets is verkeerd aan het materiële, maar wij moeten eruit komen, duidelijk, doorheen komen, door de materie heen komen. Dat, alleen dat geeft het leven, alleen dat, niets anders. <coughs> anders is het geen leven, heet geen leven. Winikra, en daardoor, we zijn doorheen, het is alleen tot dit punt. En daarbij, wat zegt hij dan, 21, daarbij doe je dat, daardoor wordt vergroot, wordt amellig, de glorie van de koning. Wie is de glorie van de koning? De koning is hier en Pien, wie is de glorie van hem? De Malgoed. Dus Zie je dat? Altijd kijken, naar, niet zomaar naar woorden, gewoon dat het symbolisch is. Melach is koning, dat is Pin. En, en kavod, van, kavod van de koning, kavod is de, is de malhoed. Ik zou nu in de, in, de gematria, in de gematria kunnen binnenkomen, om jullie dat vertellen. Maar kijk nou ook naar de gematria. Uh, in ieder geval heb je dan 32. Iedereen ziet? Kavot? Kavot? Ja? 32. We zullen zien. al en dan wordt hij genoemd de koning over de koningen van de hele wereld. En dat heb jij opgeroepen door jouw aterat je omhoog te laten gaan. Duidelijk. Dat is opwekking. Kijk nou. Hij spreekt alleen van de opwekking, die orakel. Duidelijk. En Rabbi Giyah werd opgewekt. En zonder opwekking zou hij niet kunnen zien, Rabbi Shimon. En zou hij niet kunnen opstegen in zijn visioen. En visioen is niets anders dan door de opwekking gaat de mens zien. Kijk nou, in het begin van de les heb ik ook dat ook gezegd. Hoe, hoe beginnen we altijd onze lessen? Als 120 lessen hebben we nu. Altijd beginnen wij zwaar onze lessen, ja of niet? Waarom? Wij zitten in onze wereld, wij zitten allemaal beneden. En <coughs> hoe kunnen wij ons opwekken? Wie gaat ons opwekken? Wij kijken naar die zorg, naar die zorg wekt ons open. En wij samen zitten hier en op zo'n die manier gaan wij verder. En nu, 22, nog de laatste kleine zinnetje en dan zijn we klaar voor de pauze. Om en nou, let op... Umiša en noemt ze peilazen, beholyum, bij de drieentwintig bij het ooglam. ze. Echlo, enlo, helek kan en kijkt naar. Umiša en noemt ze en wie niet uitkijkt, de hele dag naar dat licht. Be en dan voegt hij toe, Rabbi, heet het, Hasulam, Boedoo, 23 Boedoo, terwijl hij nog in, de, in die wereld is. En hij voegt ons toe, de hain, wat dat wil zeggen, in deze wereld, waar we nu leven. Een lochelijk kan, die heeft hier boven dus, geen deel, die is daar dus, die is niet deelachtig, die heeft dus niets te doen, daar waar ja, die orakel vandaan spreekt. nu gaan we maar gewoon pauze.